Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 35, opgenomen op maandag 14 mei 2012. Het is dus de 14e, de. de hoe heet het ook weer? De examens beginnen vandaag, hè? Ja, ik zag het. Ja, je houdt het bij vanuit Italië. Nee, ik zag het op Facebook bij, voorbij komen: met iemand die examens had. Examen, ja, ik zag het examen nog weer een hele tijd geleden. Ja, ik dacht ik zou een mooie intro doen. En toen dacht ik, hey, was er niet iets vandaag met de 14e examens wat ik zag? Maar inderdaad, de examen in Nederlands vandaag. Nee, niet mijn sterkste punt. Nee? Zou, je, zou je zeggen dat dat wel zou moeten, hè? aangezien ik de hele dag niks anders doe dan typen. Ja, en aangezien je mijn stukjes controleert op spelling. <laughs> nee, mijn sterkste punt was volgens mij uh, Engels en Geschiedenis. Oh, ik dacht Italiaans. Nee, dat hadden we nog niet toen. Steeds niet, okay. volgens mij. Nou, maar ik hoop dat alle luisteraars uh, die examen doen de komende tijd uh, heel veel succes uh, hebben en natuurlijk gewoon keurig netjes slagen. En gewoon heel veel vrije tijd hebben, want je hoeft maar één of twee examens per dag te doen. En de rest ga je gewoon op uh, de bank hangen. Kapietenspel <laughs> te spelen. Martijn de, in de AGV, die heeft gewoon MAVO <laughs> gedaan in plaats van VWO, omdat hij dan meer tijd had tijdens examens. Pff, gymnasium, maar goed. Uh, okay. <coughs> dus je was nog slimmer. Ik ben eigenlijk heel slim, niet van binnen. <laughs> je bent goed te verbergen, vriend. Hoe is het? Eh, uh, goed. Ja, jawel. Wel, <lacht> wel oké. <okay. hijs> ik heb je bijna niet gesproken. elke ik eerst van gekoppeld aan de lijn? Hoi, brud, brud, brud, brud. Ah, ik, uh, ik had even een, een, een zenuwinzinking uh, <lacht> dit weekend. Maar het komt allemaal niet goed. Ja? Jawel, daar ga ik wel vanuit. Oké, okay, nou, dat is mooi. Want, uh... Ja, nou goed, ik had je, ik had je, ik was niet heel veel online geweest voor het weekend. Maar ik had je wel gemist online. Want meestal praten we hadden natuurlijk wel even tussendoor. En dan, uh, hebben we het her en der uh, over, over, over de site of over wat andere dingen. En ik had een paar keer dat je, je had volgens mij zelfs getweet van, hey, kom eens online en dit en dat. <lacht> en dan was ik online dan was je weg, dan was je en was jij weer weg en was jij weer zagrijnig. En klaar met de computer. En ik kan me dat goed voorstellen, want soms is zo'n, zo'n scherm, uh, kan aardig op je zenuwen werken. Ja, ja, ja. En, en sowieso, uh, je bent zomaar afhankelijk van eentjes en nulletjes. Hè? Dat is gewoon niet, geen fijn gevoel. Eentje eentjes en nulletjes die kunnen allemaal van volgorde veranderen spontaan, blijkbaar. Hmm. Ja, Dan zit je in de juiste business, uh, internetboer. Precies. Hey, uh, even kijken, maar los daarvan. Want audio vind je ook leuk, zie ik. Want je hebt als eerste onderwerp op ons lijstje gezet dat luidspreker voor tablets schieten als parasolen uit de grond. Ja, nou ja, normaal gesproken plaats ik dat soort dingen op uh, Home Cinema Magazine, een andere website, uh, maar dan echt over audio en video. Maar uh, uh, er komen gewoon steeds meer producten uit, echt, gericht op tablets, gericht op uh, iOS-apparaten, Android-apparaten, uh, sommige zelfs op uh, Blackberry-apparaten. Um, <lacht> uh, ja, die zijn er ook. Bluetooth is gewoon Bluetooth, dus maakt dat niet uit voor alle... Nee, apparaat. nee, maar ik bedoel dan ontworpen voor, hè. Um, oh, ja, ja. Kijk, uh, Blackberry ontwikkelt zelf ook accessoires. Um, maar die komen inderdaad steeds meer. En dat vond ik wel interessant om te zien. Uh, want ook de high-end audio merken. Eh, Bang Olifsen, uh, Leuwe. Want Leuwe hebben ook weer een ander gerucht over uh, gehoord uh, deze week natuurlijk. In verband met Apple. Maar um, die lanceren steeds meer producten voor, voor Android en voor, uh, voor de iPad. En voor iPad dan met Airplay. Of uh, Waar je iPad uh, op een zichtvrije manier in kunt verwerken, in kunt leggen. Moet je dan wel flink geld uh, voor betalen. Dus als ik even snel kijk naar nou wat die van de Bang Olufse kosten dat was 699 euro. En dan heb je wel een zeer fraai ipad dock Maar dan... mij kun je het nog veel gekker maken, want ik heb ze volgens mij wel gezien van 2K en up. Oh ja, absoluut. Je kan het zo gek maken als je zelf wilt, maar ik vind 699 euro al te veel. Ja, ja is meer. <laughs> want je kunt je iPad natuurlijk gewoon met Airplay op verschillende receivers, versterkers, home -cinema systemen uh... Koppelen, zeg maar. Ja, en vergeet ook gewoon niet de Bluetooth-mogelijkheid, uh, uh, hè? Ja, precies. Dus, uh, dat, dat, dat, is natuurlijk, dat zit er wel in hetzelfde Airplay-menu, zeg maar. Maar dat is gewoon standaard Bluetooth. En ik gebruik uh, Logitech Z515-speakers of zo. Uh -huh. uh, en dat kan je gewoon via Bluetooth uh, versturen. En volgens mij is er een, uh, een Bluetooth-speaker, of boombox of zo heet dat, van Logitech onderweg... Ik had hem eigenlijk van de week verwacht toen iets anders van Logitech hier werd uh, bezorgd. Maar kennelijk is dat in twee keer verstuurd of, uh, of heeft de post het kwijtgemaakt. <laughs> maar er is steeds meer over inderdaad. Heb jij een, een post of zo met een overzicht van wat er is of uh, was dat gewoon een observatie? Nee, nee, nee. Ik had toevallig vorige week drie aparte artikelen erover. Er kwamen drie bedrijven. Uh, Bang Leuwe en Teufel. Teufel Teufel. Duitse fabrikant die kwam ja, daar... Ja. Uh, Mee. Dus dat vond ik wel opvallend. Toen kwam André in dezelfde week met, met nieuwe systemen. En uh, voor Teufel was het... Nou, eigenlijk zei, zij zeiden... Ja, dit is het eerste uh, Android-streaming-luidspreker-Doc... Maar volgens mij heb ik die al wel eerder voorbij zien komen, dat dus volgens mij niet helemaal waar. Weet je trouwens dat sommige van die docs het uh, onwijs gek maken, zeg maar, met onwijs rare functies? Uh, soms is het gewoon uberluk, zeg maar, hè? of een achterlijk merk, of met ja. teak hout, of wat dan ook. Mm -hmm. Maar er zijn dus ook luidsprekendocs die je op je nachtkastje zet en dan houden ze je in de gaten wanneer je slaapt en zo. En dat rapiteert hij dan via een bepaalde app en dan kan je zien hoe diep je slaapt en dat soort dingen. Uh -huh. Dan kan je dan, volgens mij is dat op Kickstarter. dan kan je er dan weer een soort masker, weet je als een slaapmasker? Ja. Wat je als in het vliegtuig ziet en zo, kan je er dan bij gebruiken. En dan kan, je, kan dat masker, zeg maar, die houdt je slaap deels bij. En die waarschuwt je op het moment dat je, uh, uh, hoe noem je dat, open staat voor lucid dreaming. En ik weet niet of je die term kent, maar je hebt toch wel eens dat je in bed ligt en dat je weet dat je droomt. En dat je je droom een beetje kan sturen ja ja nou heel veel mensen die trainen dat omdat dat in principe betekent dat je gewoon kan bepalen wat je op zo'n moment droomt dus dan kan je vliegen en dat soort dingen dat is echt een hele stroming zeg maar en dat trainen mensen alleen het is heel erg moeilijk om te doen maar met al dit soort technologische snufjes en zo proberen ze dus tools te geven om je een signaal te geven op het moment dat je dus uh, gevoelig bent zeg maar voor invloed over je eigen dromen zodat je een, een hulpmiddel hebt om dat te trainen dus ik bedoel, speaker-docs kunnen echt, het wordt steeds gekker en gekker, zeg maar. Ja, absoluut. Je moet iets verzinnen om je, om je, om je boven de concurrentie te zetten. Maar uh, ja, dat, uh, dat, het is natuurlijk een hele leuke, uh, leuke tagline, zeg maar. Uh, be Controleren of hoe noem je dat? Bestuur je. Dromen. Ja, je eigen dromen. Ja. Maar ik moet nog zien gebeuren. Ja. ah op zich, het idee is wel mooi, vind ik hoor. Ja, absoluut. Dan kan je dromen dat je, uh... Dat je een site hebt over, over auto's in plaats van die stomme tablets. <lacht> Elke week een auto testen, dat vind ik ook wel wat. Ja? Ja. Sturen ze denk ik niet naar Italië. Dan <lacht> mag je hem komen ophalen en heen en weer rijden Dan heb je meteen een goede test. En je had het even over Leuven en je had het over een, een gerucht wat je had gehoord. Nu heeft iedereen dat gerucht denk ik wel gehoord. Maar voor de mensen die het niet per se weten, wat heb je gehoord? Nou, dat Apple uh, met Leuwe in onderhandeling zou zijn om, om een bedrijf over te nemen. Uh, Leuwe is uh, high-end audio-videofabrikant en zoals iedereen wel weet gaan er uh, geruchten dat Apple uh, die kant op zou willen, tenminste de, de televisiekant, om een eigen televisie op de markt te brengen. En dan zou Leuwe wel een ideaal platform zijn, een ideaal bedrijf zijn om mee te gaan beginnen. En denk je dan dat ze dan overnemen en dat Leuven gewoon uh, oplost in, in Apple? Of dat zeg maar uit een soort uh, <laughs> Apple Nexus uh, device wordt, zeg maar? Dus een, een preferred partner die zeg maar een, een luxere versie van ja. de Apple TV of AirPlay inbouwt in zijn systeem? Ja, ongeacht of het gerucht naar nou waar is of niet, denk ik, als, als het zou gebeuren, dan zou het zeg maar leuwen bij Apple zijn. Op die manier, snap je, ik bedoel? Mhm. Mm ik, uh, ja. ja, ik weet het niet. Uh, ja, oké, okay, interessant. Uh, dus, uh, het merk zal het blijven staan. Maar goed, uh, Leuwe, die kwam alweer met een reactie gisteren uh, op een Duitse website van... Uh, ja, we zijn helemaal niet onderhandeling. aan Ja, natuurlijk wordt dat ontkend, al zou het zo zijn. Ik kan niet zeggen, dat is standaard natuurlijk. Maar ook, ook, ook, ook, ook los van die ontkenning, hoor. Ech. Ik, ik, ik, ik, ik weet het niet zo heel erg, uh, hoe groot die kans nou is. En het is ook niet heel erg des Apples om hardwarefabrikanten over te nemen. Softwarefabrikanten gebeurt nog wel eens, hardware volgens mij wel wat meer Ja, precies, want Apple die gaat meestal toch uit van zijn eigen kwaliteiten. En als Apple echt een tv op de markt wil brengen, dan hebben ze die kwaliteit gewoon zelf in huis om dat te doen. Hoor. Dus... Ik, exact. Uh, maar een act higher uh, als in talent kopen hè? en, mm -hmm. en know-how, dat is natuurlijk nooit, uh, nooit weg. Tuurlijk. en uh, Sowieso, hè? Denk ik dat als er een Apple TV komt, of het nou Apple bij Leuwe is, Apple of Leuwe zelf, of wat dan ook. Als het een DE Apple TV moet zijn, zeg maar, waar, waar, waar we over schrijven met z'n allen, dan is het volledig designed bij Apple en zo. Dus ik bedoel, het is niet zo dat ik denk dat er een bestaand model of zo geschikt gemaakt wordt, of dat ze de designers nodig hebben van. Uh, nee, het zal echt uh, meer uh, om het klantenbestand gaan, de connecties, de, de, de, misschien de retail, ja, retail locaties ook niet, want Apple heeft zijn eigen Apple Store. Ja, uh, ik denk dat we feit. daar niet zo druk op moeten maken. En sowieso, als zouden ze het bij, bij andere winkels dan de Apple Store willen verkopen. Uh, ik denk dat Apple in een hele gelukkige positie is dat wat ze ook op de markt brengen, dat iedere winkel, of het nou de kruidenier is of, o, o, of daadwerkelijk een, een uh, autorijst reseller, iedereen wil Apple handel verkopen, want er zitten hoge marges op en die dingen verkopen uh, als warme broodjes. Precies. Nou, ik ben wel benieuwd naar, naar, naar een Apple HD TV of een ITV of hoe het dat ding heette. Um, ik is verwacht niet. het komt. Nee? Nee, die kost me weer een hoop geld. <laughs> ja, dat is een weer. <laughs> ik rekening. kijk geen tv, dan toch, uh, ik weet dat ik voor zo'n goal ben die hem wel graag ja, wel precies, hebben. Ja, precies, <laughs> maar, maar dat is wel het probleem, hè, want Apple gaat dan een fantastische tv op de markt brengen. Zo qua design, als qua functies, als qua beeld waarschijnlijk ook, hè, de beste componenten. Maar ja, dan moet je dan wel weer 2.000 euro, oh, ik denk gewoon minimaal 2.000 euro voor een 50-inch 50 tv Wel moet je er 2.000 euro voor geven. Geen idee. Dat is gewoon best veel geld. Ik geloof sowieso niet dat Apple uh, heel erg veel te zoeken heeft uh, in, Apple, uh, in de tv-markt, maar dat is een heel andere discussie. Ja. Ik, uh, ik weet het nog steeds niet. Ik, ik schaar het op, op dit moment nog een beetje onder uh, de 7-inch iPad-geruchten. Oh, wacht, dat staat helemaal niet op de lijst. Maar uh, daarvan denk ik. Ja hoor, ze zullen er vast mee testen. En ja hoor, ze zullen vast soms eens een keer een soortje proberen te maken. En ze zullen vast hè, erover nadenken. Maar ik denk dat er nog niet een beslissing is uh, of, ze, of ze dat ding gaan uitbrengen. Volgens mij hebben we dat vorige week hebben we het, uh, daar uitgebreid over gehad. Uh, en misschien is dat. Uh, of in ieder geval, ik heb persoonlijk zelf wel een beetje hetzelfde gevoel bij de Apple TV. Dat het een keer gaat komen, dat geloof ik zeker. Maar. Dat we, dat we onze adem al kunnen gaan houden, dat uh, lijkt me sterk. Nee, precies, uh, denk ik ook. Dus even kijken. Dan als tweede onderwerp staat op het lijstje Display-problemen buiten. tf 300 Ah! Dat is een Asus-modelletje. <laughs> ja, ik zie je uh, lach alweer op je gezicht verschijnen. <laughs> uh, we doen het niet alsof we net een webcam aan hebben, want dat uh, doen we natuurlijk helemaal niet. <laughs> nee, maar uh, ja. Dat, dat doken de eerste berichten over op maar goed het is natuurlijk hé, je bent Aces je bent een van de grotere in de tabletmarkt Dus Dick in Nederland wordt, wordt er ook uh, ja precies dus wordt er ook nadruk gelegd uh, op als er problemen uh, verschijnen met uh, met je tablet en <laughs> dat was Martijn's disclaimer ja nou niet per se een disclaimer <laughs> maar je hoort vrij weinig over de wat kleinere tablets die ook een probleem hebben maar goed ja, ja. het is niet een probleem wat elke tablet heeft maar een Duitse uh, website, Smartroid, heeft een aantal problemen uh, ondervonden met de tablet. Waaronder het flikkeren van het display. Uh, ja, dat lijkt me gewoon een productiefout. Hè. Dat is gewoon een probleem. Dan is inderdaad software, worden. hardware, technisch. Er zit ergens een foutje. Ook de, de uh, notificatiebalk, niet de notificatiebalk, maar de. Uh, hoe noemen we dat? De ja, taakbalk, zeg de, maar. De taakbalk onderin. Die uh, wil nog wel eens één of twee pixels spontaan omhoog en omlaag schieten. Ja, lijkt me een ook een softwareprobleem wat opgelost moet worden. Yes. En uh, daarnaast het probleem uh, wat zij aangaven is, als je de tablet op de achterzijde indrukt of op de randen, dat er dan golven op de voorzijde van het scherm verschijnen. Ja, eerst even over, over dat eerste probleem, zeg maar, uh, het flikkeren van het scherm. Als je daar de filmpjes van ziet die ook bij jou op de website staan, uh -huh. dat lijkt me gewoon een schandalig probleem. Wat gewoon een productiefout is, wat gewoon een, gewoon een fabriek te verwijten valt, zeg maar. Maar ik neem aan dat uh, Asis daar uh, heel coolant in is en meteen een nieuwe stuurt. Uh, Asus Nederland, uh, net zoals bij de Transformal Prime problemen, wil nog nergens reageren, want die heeft nog geen overzicht en wat dan ook. Uh, mm. Dus daar hoeven we momenteel nog niks van te verwachten, maar ik uh, kan er gewoon vanuit gaan dat als dat probleem optreedt op jouw tablet, dat je inderdaad gewoon terug naar de winkel kan. En daar hoeft ASUS niet eens tussen te zitten. Als je terug gaat naar de winkel en je laat zien dat dat een probleem is, dan neem ik aan dat de winkel zelf ook wel denkt van, oké, okay, die nemen we terug. Mm -hmm. Toch een beetje jammer dat uh, Asus elke keer uh, een reactie uitstelt. Maar goed, uh, het tweede probleem waar je het over had, dat gaat meer eigenlijk over de beeldkwaliteit zelf. Uh -huh. um, en niet dan echt een fout, maar meer de, eh, de, de, de, de structuur van het apparaat. Beeldkwaliteit in het Engels, hè? niet de beeldkwaliteit. Beeldkwaliteit. Maar dan zou het toch beeldkwaliteit zijn als het in Nederland is. Oké, beeldkwaliteit in het Engels, inderdaad. Uh, de, de manier waarop het ding in elkaar geschroefd is, dat lijkt uh, nogal ruimte te bieden voor flex. En ik weet niet wat daar het Nederlandse woord voor is, maar dat dat ding een beetje kan bewegen, zeg maar. Dat je hem kan buigen en indrukken en dat soort dingen. Ja. En zoals we van ouderwetse digitale apparatuur weten, is uh, het resultaat van buigen en indrukken van, van, van een apparaat... ...dan krijg je van die golfjes op het scherm. Ja. Van dat, uh, ja. Weet je hoe dat komt trouwens? Ik heb het ooit geweten, sta me nou even niet bij. Want de Argos 1081 G9 hebben dat ook. En die heb ik dan uh, dus drie vier maanden geleden gereviewd. En daar heb ik dat probleem in de video of getoond ook. En, uh, ja, die Jarvik had dat ook als je erop ja. drukte. Ja. En toen heb ik uh, ergens gelezen waarom dat was. Ja, het, is, het is gewoon in principe omdat je op, op componenten drukt. Um, of dat je druk uitoefent op componenten die we, die we druk uitoefenen op de touchscreen. Maar ja, ja goed. Ik, ja, ik ben niet echt heel erg voorstander om, uh, van het feit om dat een probleem te noemen. Want je weet dat je een Transformer Pad 300 krijgt. Die een plastic design heeft en, uh, in tegenstelling tot Transformer Prime. Wat een metalen of aluminium design heeft. En het is qua uh, uiterlijk, qua, qua design, qua, uh, is het allemaal plastic. Dus je weet dat er speelruimte in zit. Je weet dat het uh, wat flexibeler is. En dat kan nou helemaal gebeuren bij, bij producten die wat flexibeler zijn qua bouw. En uh, ja goed, wanneer druk je nou heel erg hard op je tablet of op de achterzijde? Nou ja, wij hebben het er al eerder over gehad. Uh, ik denk dat in portrait mode, dus over de lange kant zeg maar, uh -huh. uh, dat ik als ik zo voel hoe ik mijn tablets vasthoud, dat het toch, toch redelijk wat druk uh, staat op dat ding. En wij wachten nog steeds op ons reviewmodel en uh, iedere keer dat we de podcast maken, lijkt dat ding dichterbij te zijn, maar kennelijk... Uh, uh, blijft, blijft, blijft het voor dit model redelijk lastig. Maar, uh, dus ik ben erg benieuwd hoe, hoe dat in, in praktijk uh, is. Maar um, ik vind het toch wel zorgelijk. En, en, en dat je zegt, oh, het is van plastic... Uh, dat boeit me niet zoveel. Ik vind als mensen een dergelijk bedrag uit, uitgeven voor iets... en als je bijvoorbeeld naar een Galaxy Tab kijkt of zo, wat ook van plastic is... als dat gewoon een probleem is wat daar niet uh, in zo'n mate optreedt... maar nogmaals, ik heb het dus nog niet zelf kunnen, kunnen proberen. Uh, ja, ik <coughs> vind dat toch wel een, een, een probleem. Zo'n tablet heeft... Uh, vooral door iPad, maar ook door andere concurrenten... is er gewoon een, een bepaalde lat gelegd wat mij betreft. En... Uh, ik ben niet kapot van, uh, van, van tablets uh, die onder de maat presteren qua software of, of qua hardware. Zeker als de prijs niet, niet, niet, niet enorm laag is. En zo goedkoop is dat ding ook weer niet, die 300. Nee, daar heb je wel gelijk in. Maar uh, wat mij dan uh, opvalt is dat je moet dus druk uitoefenen op die tablet. Nou, laat ik eerst... Verstellen dat het niet schadelijk is voor je tablet. Want dat heb ik toen met Argos besproken. En die zeggen van ja, dat is inderdaad mogelijk. Dat heeft te maken met de materialen die gebruikt zijn. En de speelruimte binnen de behuizing. Um, het is niet schadelijk voor je tablet. Je beeldscherm gaat daar niet kapot aan. Het is gewoon een, een bijeffect van het materiaal wat gebruikt is. Dat gezegd hebbende, denk ik van: oké, okay, als je druk uitoefent op de achterzijde van de tablet. Wanneer doe je dat? Als je je tablet met je meedraagt. Als je hem oppakt. Uh, als je hem verlegt of wat dan ook. Uh, gewoon als je hem stevig vastpakt. En wanneer doe je dat? Dat is als je je tablet niet aan het gebruiken bent, naar mijn idee. Ja, ja ik weet het niet. Dat is, hangt dus heel erg af van het moment wanneer dat optreedt, hè? Die, de, die golfwerking. Mm -hmm. uh, want, uh, hoewel je helemaal gelijk hebt in wat je zegt, hebben we het hier van de week toevallig eventjes kort over gehad. Uh, Voor mijn gevoel hou ik mijn iPad. Of als ik een review model Android tablet heb, hou ik die dingen altijd verrekte stevig vast. Ja. Niet zo hard de kramp in mijn vingers krijg. Uh -huh. Maar toch, het is een hoop geld wat je in je vingers hebt. En als je het eventjes gebruikt om van de bank naar de, naar de keuken te lopen. Om koffie in te schenken en dat soort dingen. Dan kijk je nog wel, ben je nog wel aan het browsen of wat dan ook. Het hele voordeel van zo'n tablet is namelijk dat hij super portable is. Ja. Uh, en ik heb ze toch altijd redelijk stevig vast voor mijn gevoel, hoor. Dus uh, nogmaals, uh, ben, ik ben benieuwd. Uh, ben benieuwd. <coughs> maar uh, dan uh, hebben we dat Asus nieuws dan ook weer eventjes achter de rug. Uh, ik ben benieuwd of, uh, of er veel reacties op de site komen over, uh, over dit onderwerp en of op het artikel. Uh, nee, of nee, nee, nee. Ik, ik denk echt dat dat uh, uh, nog geïsoleerd wil ik het niet noemen, maar dat er inderdaad. Een bepaalde serie. Ik denk misschien, ik weet niet hoeveel er in een serie geproduceerd worden hoor. Misschien uh, duizend. <laughs> nou, nou, laten we zeggen duizend. En dat die dat probleem misschien hebben en die zijn dan verspreid over de hele wereld. Okay, ja. nou, dat, dat, dat zou mooi zijn. Als dat het laten we het daarop houden. Ja. Een ander uh, dingetje op ons lijstje is: Microsoft blokkeert de browserkeuze Windows RT. Ja, want daar kwam uh, Mozilla eigenlijk mee vorige week. Die, uh, die kwamen naar buiten met een bericht van: wij zijn het hier niet mee eens wat Microsoft nou aan het doen is. Wat freaking hoe? <laughs> ja, want uh, Mozilla, natuurlijk uh, ontwikkelaar van de Firefox-browser, uh, zegt dat in Windows RT, en dat is dus Windows 8 voor ARM-tablets, dat Microsoft daarin uh, de browserkeuze in de desktop. Uh, uh, Interface gaat beperken tot Internet Explorer. Je hebt twee interfaces. Desktop interface zoals je die nou van Windows kent. En de Metro interface helemaal geoptimaliseerd voor touch. En ziet er allemaal kek uit. In het Metro interface komt waarschijnlijk dan gewoon, uh, kun je kiezen uit uh, een applicatie voor Internet Explorer, Firefox, Chrome, noem maar op. In de Desktop interface laat Microsoft alleen de keuze voor Internet Explorer openstaan. En daar is Mozilla het niet mee eens. En die vinden dat, uh, uh, um, uh, in strijd met de, de, de, de vrijheid van keuze voor consumenten. En die, ja, die vinden dat gewoon een slechte zaak. Eigenlijk. En jij ook toch? <laughs> ja. Nou ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant uh, twijfel ik er niet over. Aan de ene kant, ja, omdat uh, het is gewoon een deel van je bestuurssysteem is. En we hebben al vaker discussies gehad. En er is de, de Europese Commissie, of weet ik van wie, allemaal Nelly Kroes uh, gevallen zijn aan mee bezig geweest. Um, van je moet de consument gewoon vrijheid uh, qua browserkeuze geven. Dus als een consument met Chrome wil werken, dan moet hij met Chrome kunnen werken. Je mag dat niet beperken. Um, en als, als Microsoft er nou voor gaat kiezen om, uh, om in de desktopversie van Windows RT die uh, beperking op te leggen, dan gaat dat in strijd met wat we eerder allemaal samen besloten hebben, van dat mag niet meer. En hmm. um, dan kun je zeggen van oké, okay, ja maar het is maar een klein gedeelte van de browser of het is... Uh, het is maar de desktop interface die al uh, zoveel beperkingen opgelegd gekregen heeft. Ja, dus het is gewoon nog steeds een open gedeelte van het besturingssysteem waarop je een keuze moet hebben naar mijn idee. Je maakt volgens mij een paar denkfouten. Okay. Het is sowieso niet het open gedeelte van het besturingssysteem. Maar dat is zijde. een belangrijk ding waar, wat je aanbrengt is het, het verleden wat, uh, wat Microsoft heeft hè, als anticompetitief gedrag. Zeg maar, met het bundelen van internet Explorer met Windows. Uh -huh. Een voorwaarde voor anticompetitief gedrag is dat je een misbruik maakt van je huidige marktpositie. Op dit moment zijn er nul Windows 8 ARM tablets te koop. Dus hebben ze nog niet een, een, een dergelijk aandeel dat dat echt een argument is wat, wat, wat mij betreft opgaat. Uh, ze maken geen misbruik van hun marktpositie, want ze hebben geen marktpositie. En dat is, dat is erg belangrijk. Daarnaast zei ik al, het is niet een open deel van, van Windows 8. Windows 8 is sowieso niet open zoals je... Nee, maar ik bedoel open Android dat je er gewoon als consument zou... kunt kopen, punt. Ja, um, ja oké. Okay. Maar zoals je dat eventueel zoals Android zou kunnen beschrijven. Maar vanaf of aan, uh, toen Windows, uh, Microsoft ging praten over uh, Windows op, uh, op ARM-tablets, mm -hmm. was al duidelijk dat... Uh, de desktop interface eigenlijk als een soort legacy product is blijven hangen... om vier apps van Microsoft te ondersteunen. Namelijk de volledige browser uh, die Flash kan ondersteunen. Hè? Die Flash uh, uh, handel kan spelen, zoals ik het begrijp. Mm -hmm. De File Explorer ja. en Office. En dan vergeet ik er eentje, denk ik, of het waren gewoon drie apps... die ondersteund moesten worden. V vanaf meet of aan ook, uh, en dat gaat niet eens alleen over... Uh, over ARM-tablets, maar dat gaat eigenlijk over heel Windows 8, is duidelijk dat de volledige focus ligt op Metro. Mm -hmm. Ook zelfs op, uh, op desktop en laptop en dat soort dingen. Alleen, daar was dan bijgezegd van... voor tablets kan er alleen ontwikkeld worden voor Metro. En daar heeft Mozilla, denk ik, een paar weken over nagedacht. En opeens beseft ze zich, hé, hey, verrek, dan kunnen wij niet in... Uh, dat legacy onderdeel, de desktop interface... waar die drie apps ondersteund worden van Microsoft... daar mogen wij niet komen. Mm -hmm. nou, ik vind het dus uh, een raar verhaal om daarover te klagen. De kanttekening die ik erbij heb... Die, die waarvan ik wel begrijp wat een probleem is voor Microsoft en, en, en Google... want die heeft uh, zeg maar, uh, Mozilla ondersteund in hun klacht... Uh, is dat uh, Microsoft veel meer APIs beschikbaar heeft... voor hun eigen browser... He, meer haken in het OS en dus meer mogelijkheden. Maar ja, goed. Uh, als er dan al iemand uh, een risico loopt op uh, zo'n anticoncurrentief verwijt zeg maar van het bundelen van software, dan zou het eerder Apple zijn uh, of Android, want Android in mindere mate, maar. Uh, Apple heeft ook gewoon uh, Safari in, in, hun, uh, in hun iOS zitten. En ja, je kan extra browsers downloaden. Net als je dat kan op Windows 8 zometeen. Of Windows RT, whatever. Maar Safari kan meer in de browser dan andere browsers kunnen. Dolphin browser is hartstikke fijn. iCap Mobile is hartstikke fijn. Maar die hebben niet zoveel haken in het systeem. Dus API toegang. Als Safari zelf. En volgens mij geldt dat ook tot op zekere hoogte... ...al heb ik dat niet heel erg uitgezocht... ...voor hoe het met de Android-browser zit... ...en ongetwijfeld hoe het met de Playbook-browser zit. Dus ik denk dat Microsoft hier niet zo heel erg veel te vrezen heeft... ...en dat het gewoon een... een, een uh, ...ja... Uh, ...deels te de begrijpen klacht is hoor van Mozilla... ...maar een beetje huilie-huilie... ...en uh, wij hebben recht om alles in Microsoft te gebruiken... ...en ik denk dat het een misvatting is... Ja, daar ben ik het wel gedeeltelijk mee eens hoor. En dat wat je zegt, die haken en uh, die apies die mogelijk zijn... Ja goed, dat, dat zal allicht zo zijn en dat... Dat, dat is het probleem wat ik... <coughs> dat is inderdaad waar. Maar uh, dat marktaandeel, of tenminste dat jij zegt... Uh, er zijn nog geen Windows 8 hebben, nou Het gaat mij om Windows en niet zozeer om Windows 8, Windows RT of wat dan ook. Windows ja, maar... is al, uh, uh, heeft een groot marktaandeel, is al heel bekend... En eh, daar gaat Microsoft nou die aanpassingen invoeren... ongeacht of het nou voor een ARM-tablet of voor een laptop of voor een computer is. En daar kunnen ze dat niet in maken. Het is gewoon een deel van je besturingssysteem. En je hebt al eh, marktaandeel. Nou, ik, ik kan je daar helemaal niet in volgen. Zeker omdat het dus gewoon wel mogelijk is om gewoon browsers uit te brengen voor Windows RT. En sowieso voor Windows 8 is er ook in de desktop smaak nog dingen mogelijk. Hè? Dus het is niet zo dat het voor een hele nieuwe Windows versie uh, niet meer mogelijk is. Voor Windows RT, en dat betekent op een andere... Uh, ...processorstructuur, namelijk ARM in plaats van Intel x86... Uh -huh. ...is daar een, een beperking op gelegd En ik zie het probleem niet zo heel erg. Ik zie, ik zie wel dat het een deel is van, van je OS. Ik denk, uh, en ik heb het al eerder genoemd... ...dat het een heel erg tijdelijk deel is van je OS. En dat Microsoft zichzelf niet in de vingers wil snijden... Uh, ...nog een keer, want het, het probleem van Microsoft is... Uh, ...deels dat ze veel te veel ondersteuning altijd hebben geboden voor alles... Ik bedoel, ze willen echt serieus nog dat mensen met een, met een 486 nog Windows kunnen draaien. Mm -hmm. En hun software kunnen draaien. Ik denk dat ze daarvan geleerd hebben. En dat ze zeker voor iets wat zo snel evolueert als de tabletmarkt En dat is daarom ook die Windows-achtelijke RT. Stomme naam nog steeds. Dat ze zich daar niet nog een keer aan gaan snijden om uh, alles maar open te zetten. Want dan bloedt dat legacy gedeelte, de desktop interface, zeg maar. Die in principe niets te zoeken heeft op die, op die tablet. Bloedt nooit dood. Nee, maar dat is toch het, het hele probleem. Waarom staat, die, waarom staat die desktop interface nou nog op Windows RT tablets? Want jij zegt, je heeft daar niks mee te zoeken. Het is super beperkt qua, qua functionaliteit. Maar het staat er wel op. En als het erop staat... Ja, het staat... is erfenis van, van, van Microsoft. Tuurlijk, maar uh... als het erop staat, gaan mensen dat gebruiken. Want mensen zijn gewend um, de, Windows, de desktop interface te gebruiken. Dat gebruikt Windows al, al, al drie eeuwen. Dus dat gaan mensen ook, ook eh, voor zover het mogelijk is, met Office, met Explorer eh, en en weet ik veel wat, de tools als rekenmachine, eh, filebeheer, gaan dat eerder gebruiken, want ze weten hoe dat werkt. Mm, ja, ik denk dat dat wel wat mee zou vallen. Maar zelfs als het waar zou zijn, geven we het toch niet het recht om uh, uh, Microsoft te dwingen dat open te gooien. Zodra hun belangrijk onderdeel uh, open is, namelijk de Metro-interface, en dat uh, ze in principe eenzelfde set regels hebben als Android heeft voor ontwikkeling of uh, iOS heeft voor ontwikkeling. Dan zie ik daar niet zo heel erg wat, wat, wat, wat nou het probleem is. En, uh, maar het is inderdaad interessant om in, in de gaten nou, te houden. Het is ook wijken. geen probleem of zo. Kijk, ik zou het als consument, als ik een Windows RT tablet koop, niet erg vinden. Want ik weet dat ik ook op de Metal interface wat ik waarschijnlijk toch meer zou gaan gebruiken uh, een, een andere browser kan installeren. Maar ik kan me voorstellen, of ik snap de argumenten van Mozilla en ik vind het niet huilerig, want ik vind het gewoon in strijd met wat er eerder afgesproken is. <lacht> Boe, freaking hoe? <lacht> nee, oké, okay, we hebben een meningsverschil. Dan uh, na deze podcast praten we nooit meer tegen elkaar. Dat is goed. <lacht> hey, uh, eventjes uh, voordat we over Facebook hebben, denk ik dat het leuker is om even een paar korte nieuwtjes te doen. Ja. Um, ik zie dat je een paar dingen bij elkaar geclustered hebt. Apple-nieuwtjes iPad nieuwtjes, geld voor je oude iPad. Ja, in, in, de, in de VS was het, uh, ik denk twee, twee maanden geleden of zo, al mogelijk om je oude iPad uh, aan te bieden aan Apple. En dan heb ik het over je eerste generatie iPad of je tweede generatie iPad. En dan krijg je dan een bepaald bedrag voor, die, die je, je geeft aan op de website van Apple. Van uh, nou ja, goed, ik, uh, ik heb een net snoer erbij, het display is in goede staat, de batterij is in goede staat, uh, niks mm. mis, mee. Nou, dan krijg je zeg maar 200 euro voor je. 32 gigabyte 3G versie. En dat is inmiddels ook in Nederland mogelijk. Oké, okay, hoeveel krijg je voor je iPad? Uh, te weinig. Dus ik zou altijd eerst via Marktplaats, spurders of wat dan ook. Of je, je vriendenkring proberen je tablet te verkopen. Want uh, bij Apple krijg je wel het minimale bedrag. Oké, okay, duidelijk. Uh, dan een ander nieuwtje. Uh, de 4G-benaming wordt. Dat horen we al. Dat horen we al. Ook alweer twee maanden voorbij komen. Uh, dit... Lijkt me een logische stap. Ja, precies. De 4G uh, heeft geen betrekking op, de, op alle landen buiten Canada en uh, Amerika. Dus Apple gaat nou die benaming uh, aanpassen overal. Nou, nou dat lijkt me, lijkt me de juiste keuze. Yes. iPad keyboard tips. Ja, je... Oh, dat is dat filmpje. Ja, jij had een leuk filmpje vorige week. Niet waar? Uh, dat was niet Heb ik die gemaakt? Nou, die oh, ben ik niet gemaakt, maar die had jij uh, doorgegeven en die had jij gevonden. Oh ja, ja. Het was gewoon zo'n filmpje met wat uh, tips, uh, met, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, tips voor de keyboardgebruik, zeg maar. Dus dat staat dan kennelijk ook op de lijst. Ja, ja, precies. Het dit zijn een uh, aantal uh, uh, snelkoppelingen. En als je knop ingedrukt houdt, dan kun je bij bij. Uh, noem je dat, uh, geavanceerde symbolen terechtkomen ofzo. Het zijn een aantal handige tips uh, die ik in de video uh, sectie van de website geplaatst heb. Dus daar kun je wat als je een iPad hebt, uh, doe je voordeel mee. Ja. Yeah. Hey, uh, um, tot vorige week was jouw Skype-naam uh, Martijn Limburg de gekste, hè? Maar toen werd het opeens ver veranderd naar Martijn007. Dus ik denk, wat the fuck is dit nou? <laughs> en toen zei je, van jongen, ik ben een spion. Ik heb de Ar Argos Roadmap uh, heb ik ontdekt. In mijn e-mail. <laughs> ja, nou, ik heb er niet heel veel moeite voor hoeven doen, inderdaad. maar ik heb yeah, tell inderdaad, me more. <laughs> ik heb inderdaad een. Uh roadmap van Achros waar waarschijnlijk de bedoeling van was dat hij nog niet uh, naar buiten zou komen, heb ik in mijn mail uh, mogen ontvangen uh, vorige week en uh, de reden dat ik denk dat dat niet de bedoeling was die, dat hij naar buiten kwam is dat er nieuwe producten opstonden waar nog niemand van gehoord had dus ja goed, ik dacht goed, je hebt een website of niet, dus dat ga ik gewoon plaatsen, uh, dus ik heb eigenlijk die hele roadmap uh, in twee artikelen maar gewoon online gezet yes. En dat ging over uh, de nieuwe Arnova G3 serie budget tablets. Daar hebben we al een keer eerder van gehoord. Dat klopt. Maar daar zijn nou meer details over vrijgegeven. Um, en daarnaast komt August met een opvolger voor de Childpad die nog niet eens gelanceerd is. Um, dat is de Childpad 2. En die beschikt over een capacitief in plaats van een resistief display. Dus het is niet een hele grote uh, update. <laughs> een resistief display ook echt. Dat mensen nog het, het lef hebben op die, om die, die rommel op de markt te brengen. En dat is inderdaad een groot voordeel van, uh, van de ANOVA G3-serie. August werkt niet meer met resistieve displays. En dat vind ik allemaal een hele vooruitgang. Um, maar dat zijn dus nu, nieuwe tablets die, voorbij, uh, die ik voorbij zag komen in, in de roadmap. En die heb ik gelijk geplaatst. En dat werd gelukkig ook opgepikt door uh, verschillende buitenlandse media. Dat was wel leuk uh, dat ik... Uh, Echt wat nieuws had deze keer. Oké, okay, nou, cool stuff. Ja. Uh, even kijken, heeft Argos nog gereageerd? Waren ze een beetje boos op je? Of, uh... Ik denk niet dat ze het gezien hebben. <laughs> nee, ik denk dat ze weinig kan boeien. Ik denk, ik bijna Apple, die zou daar waarschijnlijk wild van worden als ik dat in, in mijn mail zou hebben. Maar uh, ik denk, deze fabrikanten vindt het allemaal leuk, ja. Ik denk dat je er ook door iets meer sites wordt gelinkt dan, uh, <laughs> dan een paar internationale sites. Ik denk dat... De uh... roadmap voor vijf jaar van Apple, dat zou toch een mooie zijn? Ja, dat. Dat betekent money in the bank, kan ik zeggen. Dus <laughs> <laughs> uh, Oké, okay, hey, uh, ik had uh, vandaag een stukje op jouw site, of in ieder geval ik had het op mijn site en dat is nu uh, verhuisd naar jouw site. Mm -hmm. um, over het nieuws van donderdag of vrijdag of wat dan ook, kwam naar buiten Facebook, komt met een eigen app store. Ja. En dat hoorde dat. En toen dacht ik, nou, dat interesseert me dus geen ene klote. En toen heb ik er drie dagen niks over gelezen of gehoord. Want ik ben niet dol op Facebook. Ik gebruik Facebook niet gek veel. En uh, als resultaat daarvan vind ik Facebook nieuws niet zo interessant. Tot ik gister uh, Maximilian hoorde praten. Uh, hij werkt nu bij Bloomberg. En in de laatste versie, of laatste aflevering van This Week in Tech, was hij de eerste die eigenlijk het, het zo bracht. Uh, dat Facebook best wel eens een hele slimme set kan zetten... hier met de Facebook App Store. Want wat is het ding? Heel veel apps die gebruiken een social connect, hè... dat je kan inloggen met je Facebook account. Nee. Minstens net zoveel apps gebruiken een freemium model. Dus download een gratis versie van een app. Probeer het of speel de eerste vijf levels... of gebruik drie van de tien functies of whatever. En koop daarna... Uh, de, de volledige versie als een in-app purchase, toch? En nou is het ding dat als je een iPad hebt, bijvoorbeeld ik heb een iPad en dan heb ik een in-app purchase, bijvoorbeeld Paper, dat is zo'n uh, tekenprogramma. Daar heb ik extra pennetjes ingekocht, in zeg maar, kleurtjes. Mm -hmm. Als ik hem op een, op een iPhone of op een andere iPad zet, dan kan ik inloggen en dan kan ik herstel aankopen doen. Mm -hmm. En dan heb ik mijn spulletjes terug op, op, op, op twee iPads, zeg maar, of, of mijn aankopen terug zodra Facebook uh, of developers zeg maar de koppeling leggen... dat ze denken van... hé, hey, we kunnen ook onze social connect zo meteen gebruiken... om te controleren of iemand iets al heeft gekocht. Nee. Dat betekent dat ze uh, Facebook als platform kunnen gaan gebruiken... Niet het meest interessant is om apps te verkopen... want dan kunnen ze een paar unieke dingen doen die nu niet mogelijk zijn. Dat is namelijk... Uh, Stel, we hebben een, een, een Word, uh, uh, zo'n zo bochelspelletje of zo, weet je wel. Zo'n soort tekstspelletje, simpel, relatief simpel spelletje... Wat, uh, wat elke keer populair is, of zo'n tekenprogrammaatje. Als je dat via Facebook koopt en betaalt met je Facebook-credits... sowieso houdt Facebook maar 20% in plaats van 30%. Dat is wel interessant voor de developer. Maar als je dezelfde app, zeg maar, beschikbaar hebt voor Android en iOS... en je laat mensen met Social Connect, zodra ze de app hebben gedownload... via het freemium-model... Connecten ...en je kan hun aankoop herstellen, zeg maar... ...de premium versie herstellen... ...omdat ze dat uh, met Facebook hebben gekocht... Mm -hmm. ...dan heb je een app store die als overkoepelend systeem kan, kan dienen... ...die dingen als vendor lock-in... ...dus hoe afhankelijk ben ik van de apps die ik al gekocht heb... Ja. Uh, kunnen, ze, ...kunnen ze deels ondervangen. Daarnaast is het natuurlijk gewoon Facebook donders interessant... ...omdat het 900 miljoen gebruikers zijn dat Facebook credits... ...erg populair zijn dat in heel veel landen ook Facebook-credits... ...als een soort iTunes-kaarten worden verkocht. Er mm -hmm. is, is, is ruime toegang toe. In Nederland weet ik niet, uh, want ik gebruik dus niet zo heel veel Facebook... ...en uh, ook als resultaat van praat ik niet zo heel veel in het Nederlands... ...over Facebook of zo, met Nederlanders of wat dan ook... ...met vrienden en familie. Uh, maar ik heb ook het gevoel dat ook in Nederland... ...Facebook-credits redelijk bekend en redelijk uh, als vertrouwd gezien worden. Dat zou zomaar eens kunnen betekenen... ...dat dat uh, een onwijs interessante stap gaat zijn... Uh, voor uh, Facebook, en als een soort ja, hack, zeg maar, gezien kan worden. op het systeem, of op het model van Apple en van Android. Ja. Want het is niet zo heel gek hoor, want Apple en Android laten dit al toe. met de Kindle-app. Kindle want daar koop je ook een boek in een website. Ja, maar daar laten ze toe, omdat, dan, uh, omdat je daar de hardware aan kan koppelen, niet waar? hoe bedoel je? Um, of heb je het alleen, heb je het echt over een Kindle-app die je ook op elke andere Android-tablet kunt instellen? Ja. ja, precies. Oké. Okay. Je, je hebt helemaal geen Kindle-hardware nodig om Kindle boeken te kunnen lezen. Je kan, uh, je kan, kan, Kindle op Kindle-hardware, Kindle op alle hardware, zo'n beetje boven op je tv lijkt het haast kan je wel kinderboeken lezen. En dat betekent dat je gewoon als je vanuit je computer iets bestelt... en je logt in bij uh, je Android, je, je, je iOS, je whatever apparaat... en je logt in dat die boeken beschikbaar zijn. Dat je aankoop hersteld wordt in el elke app. Mm -hmm. En dat is dus echt iets om in de gaten te gaan houden. En het kan zomaar zijn dat... Facebook hier echt iets heel belangrijks... aan het doen is, wat heel veel invloed <kijkt> kan hebben. Zeker, als ik eerlijk ben... en ik weet dat het lullig is om te zeggen... zeker op Android of Google's Android. Mm -hmm. Want dat is een model waar ze daar... wat nog van moeten hebben. En natuurlijk wil Apple ook minstens... break-even draaien op een App Store en natuurlijk... Al wat munten verdienen. Maar het, uiteindelijk blijft dat... een hardwarebedrijf. Uh, mm -hmm. Maar uh, hoe zit het voor... Uh, developers van applicaties? Hebben zij een bepaald... extra voordeel... Uh, financieel gezien of zo? Of... Of dat het makkelijker is om een app voor Facebook te ontwikkelen... of is dat gewoon hetzelfde? Nee, de, de, de, de duidelijke voordeel is een groot publiek. Ja, precies. 900 miljoen mensen. Uh, een ander duidelijk voordeel is 10% minder fee. Mm -hmm. En dat is veel. Dus een derde minder fee, hè, wat erachter blijft. Hoe noem je dat? Uh, bedra ja, geld uh, wat Facebook, Apple of Android houdt. Ja. Um, dat lijkt me erg belangrijk en onwijs een unique selling point van buy once use everywhere he? koop Wordfeud op Facebook en gebruik hem op welk apparaat je, je maar kan voorstellen mm -hmm. want uiteindelijk zijn er eigenlijk maar twee apparaten namelijk Android en iOS he? dus gebruik hem overal <kugels> maar um, ga je dan niet en als laatste voordeel ja, ja. Even, even nog om het lijstje af te maken Facebook die uh, moet vol kracht op mobiel inzetten. Mm -hmm. Dat is duidelijk, dat blijkt uit hun eigen rapportages... dat blijkt uit toekomstperspectieven, uit alles. En dat betekent, uh, daar heb ik van de week toevallig op mijn... dit staat niet bij jou, maar dat is leuk om even mijn site te, te openen... Uh, dat Facebook zo groot is dat ze bijna de toekomst kunnen beïnvloeden... als het gaat om app-succes. Er zijn twee voorbeelden van apps die deze week gehighlight zijn... of twee weken geleden gehighlight zijn door Facebook. En sindsdien uh, hoe noemen we dat? Groeien die met 10 miljoen gebruikers per week. Uh, en dat betekent dat uh, Facebook, dus als, voor, uh, als je als developer als voordeel hebt, dat als je op het Facebook platform bent en Facebook kiest ervoor om je te promoten, dan kan je zomaar eens een enorme groei doorbrengen. En wat we aan Instagram hebben gezien, is dat Facebook ook niet te beroerd is om je te kopen. Als ze denken van, hé, hey, wacht eens eventjes, hier zit toekomst in om onze mobiele positie te verstevigen. Dus er zijn een heleboel incentives. Maar nou, wat ik wil zeggen? Um, dat, dat punt snap ik. En, en daar heeft Facebook absoluut kan daar zijn voordeel mee doen. Maar hoe zit het dan met het probleem wat we vaak aankaarten bij Android en wat, uh, wat nu ook uh, van belang is voor Apple? Uh, met de ondersteuning voor hardware specifiek. Dan heb ik het over of een smartphone display, of een hoge resolutie tablet display. Of uh, iPad 2, tegenover iPad 3 met retina display. Hoe zit het dan met Facebook apps? Nou, je vergist je denk ik dat je denkt dat het per se dezelfde app moet zijn. Een Android en een iOS app zijn ook niet hetzelfde. Nee. Dus je hebt apps die op beide platformen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld Instagram, maar dat is niet dezelfde software. Mm -hmm. Maar je kan wel, als je op iOS uh, in Instagram filters hebt gekocht... ...zou je die eventueel kunnen unlocken met zo'n systeem op je Android... Snap je? Dus dat is niet dezelfde software. Dus kan zel de zelfondersteuning... Android is wat lastiger omdat hij zoveel smaken heeft, zeg maar. Ja, ja. Maar goed, dat blijft, dat blijft altijd het Android-probleem. Of in ieder geval de komende tijd een Android-probleem. Maar dat wil dus niet zeggen dat uh, dat het dezelfde pakketje is, zeg maar. Of dezelfde eentjes en e nulletjes waar je het over had aan het begin so van de podcast. Als je, je op Facebook gebruikt. Je hebt een heleboel taak-apps en dat soort dingen die ook een webinterface hebben. Maar niet... de niet precies hetzelfde zijn als de app, maar het is wel dezelfde dienst, zeg maar. Of dezelfde app. Als de ja, app. Dus jij, dus jij wil zeggen inderdaad van, oké, okay, dus ik koop mijn app op uh, Facebook, maar ik uh, yep. kan hem dan uh, uh, herstellen via de Android Market. Of hoor ik... Stel, kijk, precies, exact. Stel een heel simpel voorbeeld, een taakmanager. Mm -hmm. Ja? En ik koop die op Facebook. En dan krijg ik toegang tot een webapp, zeg maar, binnen Facebook met een interface. Ja. Die, die app heb ik gratis genaamd op Facebook, maar ik kan voor twintig, ik uh, weet niet hoeveel een Facebook-credit waard is, maar voor twee Facebook-credits kan ik een ander thema er kopen. Dat ik rode uh, in plaats van blauwe linkjes ja. heb. Ja, nou dan heb ik dat gekocht in Facebook, maar dan download ik de .apk zeg maar op Android. Ja, precies. En met Facebook Connect, want dat is een bekend onderdeel van alle apps zo'n beetje tegenwoordig, hè? Facebook O-out zeg maar. Nee kan je je identificeren en dan kunnen ze zeggen, oh wacht eens eventjes, jij hebt met, uh, met jouw Facebook, heb je, heb je rode linkjes gekocht, een ander thema. Mm -hmm. Alsjeblieft, heb je hier rode linkjes, hetzelfde voor iOS. En dan heb je opeens een soort hek, zeg maar, een omweg om de in-app purchases van, uh, van iOS en Android heen. Ja, ja op die manier gaat ja. het, Dus ik denk dat het wel heel interessant kan zijn. Ja, absoluut. Maar dat, dat moet inderdaad... Maar ik las uh, gisteren volgens mij inderdaad ook... Uh, uh, dat, uh, ik weet niet of het uh, uh, de CEO of wie dan ook was van Facebook... maar die gaf inderdaad aan... we moeten ons uh, helemaal gaan focussen op mobiel... want dat is gewoon de toekomst. En uh, goed, uh, als, als Facebook hiermee uh, uh, weet te bereiken... dat, dat consumenten eerder... Uh, of eerder... ook via de Facebook... Uh, App Store, App Center, uh, whatever gaan kopen... dan ligt daar een hele grote markt voor Facebook, ja. Ja, dat denk ik ook. En uh, wat ik ook in mijn artikels uh, heb staan bij jou uh, op site... Uh, Facebook uh, gaat natuurlijk... Uh, al zou dat natuurlijk nog uitgesteld kunnen worden of klappen... maar het lijkt erop dat ze zo'n beetje over een week of zo zijn ze uh, op de beurs... Hè, gaan ze eindelijk online, zeg maar, als, als beursgenoteerd bedrijf. Mm -hmm. uh, dat betekent dus dat zo over een maand of wat hun eerste resultaten moeten, moeten boeken. Ja. En uh, dit soort nieuwe monetisatiemogelijkheden... resulteert hopelijk in groei. En dat moeten ze laten zien. Want ze, ze gaan nu al... Ja, nu wordt het een lastig financieel verhaal... maar ze, ze gaan nu al op een 24x, zeg maar... hun PE-ratio op de markt. Dus dat betekent dat ze 24 keer... Uh, de waarde willen hebben van hun jaarlijkse inkomsten... Ter vergelijking, Google is 5, Apple is 3,6. Uh, weet je wel, dus dat, dat is al heel hoog, een PE-ratio. En dat kan je alleen maar blijven verantwoorden als je in insane groei hebt. Maar omdat we niet meer dan 6 miljoen, of wat is dat, miljard mensen op de wereld hebben... waarvan 1 miljard zo'n <laughs> beetje lid zijn bij Facebook... zeg maar iedereen met een internetverbinding die uh, niet bewust heeft gekozen... om niet lid te worden bij Facebook, is al lid bij Facebook... Mm -hmm. Het zit daar niet zoveel heel, heel veel groei in. En dus komt het op monetisatie neer. Meer manieren om munten te verdienen. Aangezien van de week bekend is geworden dat de helft van alle gebruikers in Amerika, niet van de wereld, maar de helft van Facebook gebruikers in Amerika, meer hun mobiel gebruiken of hun iPad of wat dan ook gebruiken om Facebook te bezoeken, betekent dat ze daar wel wat moeten. En, en dit is een eerste stap, denk ik. Ja, het was ook al een stap om, uh, om betaalde updates weer te geven, toch? Ik denk dat dat een beetje een laffe test is, inderdaad. En uh, daar heb ik het gevoel bij, uh, als je je vrienden wil betalen om jouw uitnodiging te lezen voor je feestje, betaal je ze dan ook om te komen op daar. Ja, precies. Dan moet, dat moet ik, de inkomsten gedeeld worden, inderdaad. Daar ja. ben ik niet kapot van. Hé hey, uh, Martijn, uh, ik geef een feestje en ik heb net een paar euro aan Facebook gelegen, gegeven, zodat jij uh, mijn uitnodiging echt uh, zeker weten te leest. Uh, ik geef je twintig euro als je komt, hé. Hey? <laughs> Ja, dat, dat, dat, vind ik onzin. Uh, maar het ging toen, het ging niet alleen om, om uitdodigingen zo. Het ging gewoon als je een update ja, plaatst ja. op je, op je Facebook. Gewoon op je, zo, je status update, dat die dan, uh, zeg maar. Bij iedereen bovenaan verschijnt, ook al hebben ze jou niet in de favoriet of weet ik van wat in de belangrijke. In ik de weet de niet precies hoe het werkt, maar het is inderdaad volgens mij iets voor 2 dollar. En dan kan je iets forceren dat mensen in je lijst zien zo uh, Alles wat je ziet. <laughs> ja, zoiets. Ik, ik weet het niet. Uh, uh, nogmaals, het hele Facebook verhaal, hè, dat boeit me niet zo heel erg. Tot je op dit soort vlakken terechtkomt, waar het echt wel een soort... Uh, ...ding kan zijn wat de boel op zijn kop kan zetten. Ja. En, en, en bijvoorbeeld Android en iOS... ...onder druk kunnen gaan zetten. Mm -hmm. Ja. Dus. Hey, uh, goed nieuws. Oh, hebben we Nathan. Nee. nee. Ik vind het een beetje lullig dat je het goed nieuws noemt. Nee, hey, ik dacht, we gaan naar Nathan. Dat is goed nieuws. Nee, nee, nee. Nathan, uh, ik heb hem wel gesproken deze week... ...maar even geen stukje deze, oh, deze week. Jammer de babmerig, maar ik dacht goed nieuws omdat uh, we natuurlijk een soort van netneutraliteit beginnen te krijgen in Nederland. Ja. En als een van de resultaten daarvan is dat Vodafone uh, als eerste de poorten voor tettering heeft geopend. Ja, nou ja of het met die uh, neutraliteitsbepaling te maken heeft, dat heeft Vodafone niet gezegd. Maar goed, die kans is natuurlijk uh, redelijk aanwezig. Maar sinds afgelopen nou, week is het inderdaad uh, mogelijk voor bestaande klanten... En voor nieuwe klanten om uh, je persoonlijke hotspot op je iPhone of de tethering functie op je Android smartphone of hoe je het ook wilt noemen, uh, te gebruiken. Waardoor je dus uh, met een tweede apparaat, een laptop, een tablet uh, of een andere smartphone, kunt internetten via de 3G-verbinding van je smartphone waar je je abonnement op hebt. Maar ik heb toch een iPad 4G, Martijn? <laughs> Whatever. Hé, hey, wat huishoudelijke mededelingen als uh, afsluiting van de podcast. Ja, we hadden vorige week natuurlijk over uh, dat we bezig waren met een uh, nieuwe opzet van advertenties. En uh, dat zal allemaal aangepast gaan worden deze afgelopen week en, en noem maar op, noem maar op. Nou ja, dat heeft wat vertraging opgelopen. Uh, zowel uh, vanuit mijn kant dat er wat uh, problemen voor als vanuit de kant van het bedrijf dat het gaat regelen. Dus uh, hopelijk komt dat deze week in orde. Dus als je je af afgevraagd hebt waarom zie ik geen verschillen, dan is dat de reden. Um, Moet je je adbox uitzetten? Bedoel je het <laughs> dat, dat verlang ik sowieso wel. En uh, zo nu en dan eens een keer ergens op klikken vind ik ook fijn. <laughs> dan leef ik ook weer een dag. <laughs> dat mag niet hè? Volgens mij krijg je nu problemen met nou, Google. Google je... luistert geen podcast. <laughs> <laughs> um, en uh, de reviews heb ik geüpdate. Want oh. uh, het is vanaf nu, uh, zien we onderaan de reviews. Wat aan een review scoren met minpunten, pluspunten en uh, cijferscoren en starscoren. Heb je dan... Bestaande reviews geüpdate? Ja. Of in, in, in die tablet-vergelijker? Nee, nee, ik heb bestaande reviews die wij geschreven hebben ook geüpdate. Met eh. Uh... En ik heb helemaal niet mogen uh, controleren wat voor cijfers ik heb gegeven aan dat ding. <laughs> dat heb je al niet gedaan in de tablet-database. Dat is alweer een maand geleden. Maar ik heb ook weer wel rekening gehouden ah. met jouw eh. Uh... <laughs> oh, nee. Ik uh, ik zat ik heb de Ik heb mijn iPad een uh, 7 gegeven, maar dat is goed. Ja, fair enough, ja. Nee, nee. Nee, FCS, nee, even, uh, even uit je hoofd. Wat heb, je de, wat, wat heb ik een nieuwe iPad gegeven? een 9. Het is niet helemaal perfect. Want je had ook, wel, ook wat. Hij was iets zwaarder en iets breder dan de vorige versie. Mm, en ik heb geen mogelijkheden tot halfjes en zo? Uh, ja, hij mag ook een 9,5. Zet 9. Uh, moet ik nog over nadenken hoor. Mijn 9 klinkt niet raar. En de Galaxy 7.7? Uh, een 7,5. Ja. En dat is Onzin. hardware. Oh, dat zijn twee verschillende, uh, versies. Goed, hey. Ga jij hey, maar lekker je reviews nog even kijken? De cijfers aan. <laughs> en, Er uh... Staat mijn naam bij, man. Straks kom ik, uh, ik loop ik over straat. La, la, En dan zegt iemand, hey, uh, ben jij, uh, Sam uh, van Tablets Magazine? <laughs> ik zeg, ja, uh, dat kan je herkennen aan mijn t-shirt. Want er staat Sam uh, van Tablets Magazine. Ja, wel, godverdomme. Ik heb 600 euro aan zo'n klote ding uitgegeven. En het is troep! Ja, maar... Ik zeg, dan nou had je mijn review moeten lezen. Hij zegt, ja, ik maar heb al je hebt al zeven. Dan hoef je niet voor over straat te lopen. Dat, die, die reacties krijg je sowieso al op de website zo so is dat, zo so is dat. Die reacties kan je ook sturen naar mijn Twitter en dat is twitter.com/samrijver of Google Plus. Daar heet ik Samrijver. En uh, dit soort opmerkingen, ondersteuning van uh, meningen in de podcast en stukjes die ik schrijf op Tablets Magazine. Uh, daar heb ik een blog voor waar ik linkjes deel en eigen artikelen. Dat is sam.injebrowser.nl. En uh, ja, kom daar eens kijken als je als je als je wil klagen of stuur me een mailtje, een tweet, een, hoe noem dat, een tweet of wat dan ook. Um, en Martijn, waar ben jij te vinden? In Italië, Toscane. Als je op bezoek wil komen um, en daarnaast tabletsmagazine.nl, um, ja, twitter.com/slash-tabletsmagazine twitter /tabletsmagazine en uh, youtube.com/slash-tabletsmagazine. Oh, een YouTube plugje. Ja, want daar heb ik video's op like staan, leuke video's. Ja zeker, o, o, zeker. En ook, ook hartstikke veel views, dus uh, nee, goed, om dat ook een keer genoemd te hebben, um, laat een reactie achter op het artikel uh, van, bij deze podcast zeg maar, op Tablets Magazine of stuur ons een mailtje en uh, heb je plezier gehad met het luisteren van deze podcast, laat dan ook een reviewtje achter uh, in de pottrekker van jouw keuze en daarmee bedoelen we uit Dat is dus uh, browser vendor lock-in hè? Sowieso ja, saus. Tot Dat was wel leuk.